Een voorganger uit een religieuze organisatie zei eens het volgende over Barak... Obama, toen hij net was aangesteld als president van Amerika. Sommigen noemen Amerika God's own country. Nou, ja, dat zal ik niet precies zeggen. Ik vind het een mooi land, maar goed. Ik zal u voorlezen wat deze voorganger op zijn site daarover zei. toen Barack Obama aangesteld was, alweer een jaar of acht geleden. De keuze van senator Obama om de nieuwe president van het Amerikaanse volk te worden, is tegen wat God heeft verordineerd aan degenen die bestemd zijn koningen of leiders over het huis van Israël te zijn. En dan haalt hij Deuteronomium 17 vers 15 aan, dat zal ik u voorlezen en ik hoop dat u overigens wel uw Bijbel bij u heeft, want ik ben niet snap dat ik alles via uh, ja, PowerPoint heet dat inderdaad kan doen, dus... Hopelijk leest u ook mee. En anders probeer ik zo duidelijk mogelijk de teksten die ik gebruik vandaag te debiteren aan te halen. Deuteronomium 17 vers 15 haalt hij dan aan deze voorganger en zegt hij. Dan zult gij over u de koning aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen. Geen buitenlander die uw broeder niet is zult gij over u mogen aanstellen. En dan voegde deze voorganger eraan toe... ...van het Israëlitische ras. Verder zegt hij dat het de verwerping is van het ge gebod van God... ...wat lang geleden gegeven aan Israël is. Als het uitverkoren volk. Een gebod zonder tijdslimiet, zegt hij. Deze meneer Don Billingsley. Als u geïnteresseerd bent in zijn naam. Don Elton Billingsley. Een prachtige naam vind ik het, maar wat hij zegt ben ik het niet precies mee eens. Een vraagje aan deze Don Billingsley van mijn kant. Is... Obama, Amerikaan van nationaliteit. Nou, ander vraagje. Zou hij een mindere klasse van Amerikaan zijn? Mensen die hun zuiverheid van het Israëlitische ras niet kunnen bewijzen. Nog een vraag. Is het presidentschap van de Verenigde Staten hetzelfde als een monarchie? Of als een koningschap? Ja, het zijn allemaal een aantal vragen die in me opgekomen zijn. Die geen antwoord behoeven. Ik ga dus deze vragen niet beantwoorden, want die vragen, dat riekt een beetje naar nazisme. Maar hij haalt het wel, zogenaamd, uit de Bijbel. Althans met wat aannames. En dit soort exclusivisme, daar gaat mijn hart niet naar uit. En hopelijk bij u ook niet. Bij God zeker niet. Waarom deze inleiding? Want deze staat natuurlijk niet los van het onderwerp wat ik vandaag Waar we vandaag naar gaan kijken. Gemeente, vandaag gaan we twee vrouwen uit de Bijbel met elkaar verbinden. Namelijk Ruth en Maria. En wat hebben die met de, mijn inleiding te maken? Of Obama wel een legitieme leider van de Verenigde Staten had mogen worden? Die inleiding die nogal wat racistische trekjes vertoonde, dacht u niet? We gaan ons de vraag stellen, wie was Rut die getrouwd was met Machlon? Zij wordt in de Bijbel een Moabitische genoemd. En de volgende vraag dient zich dan aan... Kan Rut de legitieme voorouder van de Messias zijn als zij een Moabitische was? Dat is de vraag die we in het eerste gedeelte van deze studie gaan bezien. En de volgende vraag die daaraan vastgekoppeld is... Was Rut wel een Moabitische? Het tweede deel van de boodschap gaat dan over, van de studie, gaat dan over Maria. Wie zij was en wie zij representeerde in haar link met Rut. Er zijn nogal wat vragen die voorbij komen, dus we gaan snel door. Laten we de vraag of Rut als zij Moabitische was wel een legitieme voorouder van de Messias geweest kan zijn... direct beantwoorden uit de Bijbel. Want wat zegt een schriftgedeelte uh, uit Nehemia... als je daar naartoe wil gaan... Nehemia 13, vers 1 tot 3 daarover. Nehemia 13, vers 1 tot 3 zegt... De diendagen werd uit het boek van Mozes voorgelezen... ten aanhoren van het volk. En men vond daarin geschreven dat geen ammoniet... ...of Moabiet ooit in de gemeente gods mocht komen. 2. Omdat zij de Israëlieten niet met brood en met water waren tegemoet gekomen ...en tegen hen Biliam zelfs had gehuurd om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Vers 3. Zodra zij dan de wet gehoord hadden... ...zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren van Israël af... Nu gaan we even skippen, als u wilt, naar Deuteronomium weer. En dan gaan nogal wat teksten uit Deuteronomium komen. Deuteronomium 23, vers 3. Staat in mijn bijbeltje, wat ik niet bij me heb, maar wat ik wel gelezen heb. Boven dat hoofdstuk. Wie niet in de gemeente des heren mogen komen. Nou, vers 1, 23. Deuteronomium 23, vers 1. Hij... Die door kneuzing ontmand is. Of wie het mannelijk lid is afgesneden zal niet in de gemeente des Heren komen. Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen. En nu vers 3, daar gaat het eindelijk om. Een ammoniet of moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun tiende, even onthouden, tiende geslacht zal nimmer in het gemeente des Heren komen. Staat ook nog bij vers 4 waarom dat is. Vers 4, omdat zij bij uw uittocht uit Egypte op de weg u niet met brood en water tegemoet gekomen zijn. En omdat zij tegen u, Biliam, de zoon van Beor uit Petor, in Mesopotamië, gehuurd hadden om u te vervloeken. Maar Jahweh, uw God, heeft naar Biliam niet willen luisteren. En Jahweh, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd. Omdat Jahweh, uw God, u lief had. Gij zult. Zolang hij leeft, nimmer de vrede en het goede voor hen zoeken. Nou, dat is nogal een bouwde uitspraak tegen deze moabieten. Komt deze keer niet van onze vriend Geert. Maar hij staat gewoon in uw eigen Bijbel. Heeft die Amerikaanse voorganger dan toch gelijk? Denk ik niet. Want in de eerste plaats is Obama geen koning. In de tweede plaats is Amerika niet Israël. Dat is niet Gods uitverkozen natie. Maar het belangrijkste is in dit geval, we hebben het over Rut. En Obama is niet de Messias. Integendeel, zou ik zeggen, hij heeft goed zijn ware gezicht laten zien de afgelopen weken. Nee. Voor zover de mensen nog voor Obama waren, nou ik een geweldige spreker, maar nee. Hij heeft Israël laten vallen, het staat Israël, twee weken geleden. Toch zeggen wij dat Rut, die de voorouder van de Messias is, dat zij een Moabitische was. Is dat niet strijdig met wat we net in de Bijbel gelezen hebben? Maar, gemeente, we leggen het dan uit. De orthodoxie legt het dan uit dat we vinden dat het zo grootmoedig van God de Vader is, dat hij zelfs zijn eigen zoon uit Heidense, uit niet-Israelitische voorouders laat geboren worden. nog liefst uit de Moabieten. Nou, een verderfelijk volk, zeg. hé. Dat vinden wij zo mooi passen in ons verlossingsplaatje van de Messias. Zodat het daarom wel moet passen in ons, in ons, quote quote idee. Dat vanwege zijn onzuivere lijn het daarom ook voor ieder mogelijk is om het heil te beërven. Dat is de redenatie erachter. Natuurlijk is dat ook mogelijk, zoals we weten. Want ieder zal het heil kunnen beërven. Zowel de Jood als de Griek. Maar niet vanwege dit vermeende feit dat de Messias uit heidense voorouders zou gekomen zijn. Daarom is het niet dat wij gered worden. Daar gaat het niet om. Wij worden gered, wij beërven het heil. Omdat God de Vader, de mensheid, dus ons mensen met hem verzoent. Door het offer van Jezus. Daarom. En niet omdat Rut een heidense of een moabitische geweest zou zijn. Vandaag zullen we onder andere gaan zien, gemeente, dat Rut wel degelijk van Israëlitische afkomst was. En dat dat noodzakelijk was. Vandaag zullen we zien dat Rut geen moabitische van afkomst geweest kan zijn. Want zoals we weten gaan de afstammelingen van Rut later tot het koninklijk geslacht van David behoren. Eerst wordt David... ...die de belangrijkste koning zou worden die ooit geleefd heeft... ...als achterkind van Rut geboren. En uiteindelijk zal de Messias uit Rut geboren worden. De Deuteronomium, daar waren we nog, 23 vers 3 zegt dat duidelijk, ik lees het u voor. Een ammoniet of moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen... ...zelfs een tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen... En u weet waarom, we hebben het gelezen, er waren uh, geen frisse jongens die moabieten. Dus, of de Bijbel is of in tegenspraak met zichzelf, of Rut kan niet van moabitische afkomst zijn. Ik realiseer me dat dit een bouwde uitspraak is. Waarom kan zij niet van moabitische afkomst zijn? Gaan we naar Deuteronomium 17, vers 15. Deuteronomium 17. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heer uw God u geven zal dit in bezit genomen hebt en daarin woont en gij dan zoudt zeggen ik wil een koning over mij aanstellen zoals alle volken rondom mij hebben en dan vers 15 dan zult gij over u de koning aanstellen die de Heer uw God verkiezen zal uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen geen buitenlander die uw broeder niet is zult gij over u mogen aanstellen geen buitenlander, dat staat er dat gold voor de koningen van Israël, maar ook voor Jezus Christus. En zeker voor hem als Messias, want hij zou ook een koning zijn. Hij moest een Israëliet zijn, van de stam van Juda, zoals u weet. Bovendien, als hij een niet-Israëliet zou zijn via afstamming, dan zou hij ook niet terug kunnen komen tot het zijn, zoals dat in Johannes enige tekst geloof ik uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, vers 11 staat. Dat zal ik u voorlezen, Johannes 1 zelf. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Andere vertalingen zeggen. Dat is wel interessant, daarom haal ik het even aan. Hij kwam tot zijn eigendom. Een andere vertaling zegt. Hij kwam tot zijn eigen bezit. Een andere vertaling zegt. Hij kwam tot zijn eigen woningen. Dat is wel interessant, deze vertalingen. Dus, dus even aan te geven, wat de, in de Messias werd geboren als koning der Joden en als koning der koningen. Hij kon geen buitenlander zijn. Het was belangrijk dat de lijn van koningen tot de tijd van Christus puur en onvermengd zou zijn. En Matthäus en Lucas geven beiden de zuivere genealogie van Christus weer. Christus moest uit de lijn van David komen en niet gemengd met heidens bloed. Dat hebben we al gelezen in Deuteronomie 17. Maar staat er dan niet in de Bijbel dat Rut een Moabitische is? Laten we maar eens kijken. Rut is het verhaal van een Israëlitische vrouw. Van een Israëlitische weduwe. Die woonde in het gebied wat toen bekend stond als Moab. Ten noorden van de Arnon rivier. Als u, dat kan visualiseren. Het beeld staat er niet. Maar jammer. Had ik het eigenlijk wel moeten doen. Uh, het gebied uh, van Moab ten noorden van de Arnon-rivier, ten oosten van de Jordaan, wordt al wat duidelijker, maar dit gebied, gemeente, werd bewoond door de stammen van Israël, namelijk Ruben, Gad en Manasse. Net zoals hun broederen aan de westkant van de Jordaan, die in feite in het land Kanaan woonden, je zou ze met Canaan niet kunnen bestempelen, zo woonden deze drie stammen in het land Moab. En daar woonde Rutte ook, maar verhuisde terug naar Bethlehem, met haar schoonmoeder Naomi, en trouwde tenslotte een man genaamd Boas. Ze kregen een zoon Obed, dit was de grootvader van David, ze worden tot het koninklijke huis van Juda. Uit Rut zou uiteindelijk de Messias geboren worden, zei ik net al. net al. Vraag blijft overeind, was Rut een Moabitische? De meeste mensen denken van wel. Toch zou dit in tegenspraak zijn met Deuteronomie 17 en Deuteronomium 23. Deuteronomie 17 vers 15, hebben we al gelezen, maar ik lees u toch nog eens voor. Dan zult gij over u de koning aanstellen die de Heer uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeder zult gij een koning over u aanstellen. Geen buitenlander die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. Deuteronomium 23:3. Een ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente der Seren komen. Zelfs een tiende geslacht zal nimmer in de gemeente der Seren komen. Het tiende geslacht dat was bij Rut, bij lange na niet het geval en daarna bij David ook niet. Nu kunnen we gaan naar het boek Rut. <coughs> Rut 1, lees ik u voor. Als u daar naartoe wilt gaan, kunt u meelezen. Anders hoop ik het u duidelijk voor te lezen. Rut 1. Vers 1. in de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg, om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab, de overkant van de Jordaan. De naam van die man was Elimelek en de naam van zijn vrouw, Naomi. En de namen van zijn beide zonen, Machlon, dat betekent ziekelijk, Kiljon, Verkwijnen. Efratieten, hebben niets met Efraim te maken gemeend als u dat dacht. Ze kwamen met Ephrata uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen bleven ze daar. Vers 3, toen stierf Elimelek de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Vers 4. Deze namen zich Moabitische vrouwen, de een heette Orpa, de andere heette Rut en ze woonden er ongeveer tien jaren. Vers 5, toen stierven ook die twee, Machlon en Keeldeon, zodat die vrouw achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man. Vers 6, daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug. Want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heer ja wij naar zijn volk had omgezien door hem brood te geven... Maar het was overigens een heel uh, vruchtbaar gedeelte het Jordaanse. Het verhaal gaat verder en Naomi zei, tot de beide schoondochters keer terug. Wel, Orpa nam tenslotte afscheid, u kent het verhaal wel van Naomi en keerde terug. Maar Rut klemde zich vast aan Naomi en zei in vers 16 het volgende. Maar Rut zeide, dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vannachten, zal ik vernachten. Dubbele punt. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Amen. Dit is al bewijs genoeg, zou ik zeggen. Hier staat al duidelijk dat zij van hetzelfde volk was. En zij dezelfde God aanbaden. Er staat niet, hè, uw volk zal uw, mijn volk zijn. Er staat, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. U zal zeggen, oké. Okay, maar ze zijn er toch in het veld van Moab... Althans, daar kwam toch vandaan. Klopt. Maar, woonden daar op dat moment nog Moabieten? Dat is de vraag. Het antwoord is nee. Deze velden, of dit gebied, werd bevolkt door de stammen Ruben, Gad en Manasse. Als u wilt gaan naar Jozua, Jozua 13, vers 32. Staat het daar zo? Jozua 13, vers 32 staat... Dit zijn de erfdelen die Mozes toegewezen had in de velden van Moab. aan de oostzijde van de Jordaan bij Jericho. Hetzelfde staat ook in Deuteronomie 29. Ja, dat dus lees ik u ook voor. Deuteronomie 29, vers 7. Toen gij op deze plaats gekomen waart, trokken Sichon, de koning van Gersbon. en Och, de koning van Bazon, Bazan te strijden tegen ons. En wij versloegen hen. Vers 8. Veroverden hun land en gaven dat tot een erfdeel aan Ruben, Gad en de halve stam Manasse. Dat lijkt vrij duidelijk. Deuteronomium 2, skippen we naartoe voor de snelle onder u. Deuteronomium 2, vers 4, 31. Toen zeiden de heren tot mij, zie, ik begin met Sigon en zijn land u ter beschikking te stellen, begin het te veroveren, begin het te veroveren en neem zijn land in bezit. En Sigon, vers 32, trok uit ons tegemoet, hij en zijn hele volk, om bij Jaha's slag te leveren. Vers 33. Maar ja, wij, onze God, gaf hem aan ons over, zodat wij hem versloegen met zijn zonen en al zijn volk. Wij namen toen de tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban. Mannen, vrouwen en kinderen, we lieten niemand ontkomen. Dat is politiek niet correct. Zouden we tegenwoordig zeggen, maar dat gaan we niet zeggen tegen onze God. Maar, daar gaat het niet om. We kijken of er daar nog Moabieten wonen. Deuteronomium 3, vers 3. Vers 1. Daarop wenden wij ons en trokken op in de richting van Bazan. En och, de koning van Bazan trok, trok uit ons tegemoet. Hij en zijn gehele volk om bij Edrei E3, E3 slag te leveren. Doch de heren zeiden tot mij, vers 2, vrees hem niet, want ik geef hem met zijn gehele volk en zijn land in uw macht. Gij zult met hem doen, gelijk gij gedaan het met Sigon. De koning der Amorieten, die te Gesbon woonde. Vers 3, en de Heer, onze God, gaf ook Och, de koning van Bazan, en zijn hele volk in onze macht. En wij versloegen hem zoveel komen, dat wij van hem niemand ontkomen lieten. Wij namen toen de tijd al zijn steden in. Er was geen stad die wij hem niet ontnamen. 60 steden, de gehele landstreek van Archop, het koninkrijk van Och in Bazan. Het waren allemaal versterkte steden, vers 5, met hoge muren, met deuren en grendels, ongerekend zeer vele onversterkte steden. Vers 6, wij sloegen ze met de ban, zoals we met Sigon eh, de koning van Gersbon gedaan hadden. Elke stad met de ban slaande mannen, vrouwen en kinderen. Alle mensen werden gedood, gemeente, en de velden van, of het veld van Moab ging uiteindelijk naar Ruben, Gad, en de halve stam manasse. En daar staat nog veel meer over geschreven in het 22 e hoofdstuk van Jozua. Hierin wordt verhaald dat deze stammen, dat is een interessant verhaal, daar wil ik ook nog eens een keer wat van zeggen trouwens. Maar goed, hierin wordt verhaald dat deze stammen een altaar bouwden aan de andere kant van de Jordaan. En daar was Israël verbogen over. Want zij dachten dat zij trouwbreuk pleegden. Maar toen kwam de priester Pinegas in actie met de overste der geslachten van Israël. Maar het was geen trouwbreuk. Want wat staat er in vers 24? Maar in waarheid, wij hebben dit uit bezorgdheid om een bepaalde reden gedaan. Wij zeiden namelijk, later zouden uw kinderen tot onze kinderen kunnen zeggen, wat hebt gij te maken met Yahweh de God van Israël? Dat wilden ze niet. Vers 25. De Heer heeft immers tussen ons en u, ons Israël, En u de Rubenieten en de Gadieten, de Jordaan als grens gesteld, zie u? Gij hebt geen deel aan de Heer, aan Jehovah. Zo zouden uw kinderen, onze kinderen, doen ophouden de Heer te vrezen. Vers 26. Daarom zeiden wij: laten wij dit doen: een altaar bouwen. Niet voor brandoffers, hè, niet voor voor brandoffers en niet voor slachtoffers. Dat is een priestelijke taak. Vers 27. Maar het zijn getuigen tussen ons en u en tussen onze geslachten na ons. Dat wij de dienst van Yahweh voor zijn aangezicht zullen waarnemen met onze brandoffers, slachtoffers en vredeoffers. Dan zullen uw kinderen later niet tot onze kinderen kunnen zeggen, "Gij hebt geen deel aan Yahweh. Vers 32. Daarna keerde de priester, Pinedgas, de zoon van Eliasser. En de hoofden terug van de Rubenieten en de Gadieten uit het land Gilead naar het land Kanaan. U? Tot de Iserlieten. En ze brachten deze bescheid. Het land Kanaan, waar toen de Iserlieten wonen. Hè? Dit was nu goed in de ogen der Iserlieten, vers 33. Zodat de Iserlieten God loofden en er niet meer aan dachten tegen hen ten strijde te trekken om het land te verwoesten. Het land waarin de Rubenieten en de Gadieten, de halve stam Manasse wonen. Dat was Moab. Vers 34, en de Rubenieten en de Gadieten noemden het altaar, het is getuigen tussen ons, dat de Heere, dat Yahweh, God is. Daar ging het om. Dus de mensen die daar woonden, aan de rechterzijde van de Jordaan, waren afstammelingen van het volk Israël, namelijk Ruben, Gal, Manasse. Zij woonden echter in het land waar vroeger Och, eh, voordat Och de Moabieten verdreef, eh, die heeft ze eerst verdreven, en de Israëlieten uiteindelijk Och verdreef. Dat heette het Veld van Moab. Echter nu bevolkt door de Israëlieten. Dus Rut was een Israelitische, Waarschijnlijk een van de stammen van Ruben, Pab, Manasse. Joshua 13, 32. Dit zijn de erfdelen die Mozes toegewezen had in de velden van Moab aan de oostzijde van de Jordaan, bij Jericho. Wel, ja, duidelijk. Maar, gemeente, er zijn nog meer bewijzen dat Rut een lidische was. Dat heeft te maken met het lossen van het land dat aan Eli Melek, de schoonvader van Rut, toebehoorde. Dat land mocht in de Levitische wetgeving niet buiten de familie vallen. In eerste instantie. En zeker niet naar een heidense gaan. Boas heeft dat gelost. In plaats van de losser. Die er in de eerste plaats, in de eerste instantie, recht op had. Maar deze wilde niet lossen. Want zat had hij Rut ook tot vrouw gekregen. Dan kon hij was waarschijnlijk getrouwd. En denkt u dat een respectabel man als Boas het met een heidense aan zou leggen? Of zelfs haar eigen man, die een zoon van Naomi, die zoon van Naomi. Hè? Zou, die het met, zou die met een Moabitische getrouwd zijn? Een volk dat door God uitgeroeid moest worden? Deuteronomium 7, vers 3. Gij zult u ook met hen niet verzwageren. Uw dochters zult gij aan u hun zonen niet geven. noch hun dochters nemen voor uw zonen. Ik kan geen andere conclusie trekken gemeente. De lijn van Christus voorouders was puur, zuiver. Geen heidense inbreng. De Messias komt voor 100% uit Israël. Maar wat is nu voor ons... Zo interessant en belangrijk dat wij wel van welke afstamming we dan ook mogen zijn, Gods koninkrijk mogen beërven. Wij behoeven fysiek gezien niet dezelfde pure lijn van afstamming te hebben. We zijn wel puur, want we zijn van geestelijk Israël. Sommigen van fysiek Israël zelfs. Dat is nog veel belangrijker dat we van geestelijk Israël zijn. Maar om dit te begrijpen moeten we eerst wel het verhaal van Rut goed in beeld hebben, goed verstaan. Rut was een Israelitische, als analogie meenten, de bruid van Christus representerend. En Rut was een geweldig hoogstaande vrouw. En weet u wie we met haar kunnen vergelijken? En nu gaan we skippen naar die andere belangrijke vrouw. Uit het Oude Testament. Dat is Miriam, Mar Maria. De moeder van Jezus. En als u het voorgaande nogal misschien. bouwde uitspraken vond. Ik haal ze uit de Bijbel hoor. Maar, dan gaan we, mag u dit het volgende gedeelte als het zwaartepunt van deze studie zien. Mocht u er moeite mee hebben, Rutels is Lidische te zien. Nu gaan we het verhaal van Maria zien. Nou, we hebben net kerst gevierd natuurlijk. Ik eigenlijk niet, ik niet hoor, maar goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik heb geen kerstgevier natuurlijk, ik vier geen kerst. <laughs> Even kijken of er reacties komen hoor. Ah, ik moet u zeggen, ik luister af en toe wel een prachtige kerstliederen zijn geweldige mooie liederen, die zuivere, hebben een hele zuivere taal... ...waarin geen verkeerde dingen gezongen worden, absoluut niet. Verkeerde tijd denk ik, oké, okay, maar goed, wie weet. Weet, weet, weet. Je kan niet alles in één keer weten... Maria was zelfs een nazaad van Rut. En Rut was een Israëlische vrouw zoals we gezien hebben. En waarom was het zo, eigenlijk zo belangrijk dat zij, Maria, een Israëlische of een Israëlitische vrouw was? Wel, dat gaan we nu bekijken. En dat zal voor u velen, misschien een eye-opener zijn. Voor mij, toen ik die studie deed, eigenlijk wel. Voor haar, voor Maria zelf. Was dat misschien niet zo belangrijk. Heeft zij er misschien wel nooit zo over nagedacht. Maar, gemeente, het was wel belangrijk voor haar echtgenoot. Ik zie u al fronsen. Wat heeft die er nou mee te maken? Wie was haar echtgenoot? Wie was de man van Maria? Dat was God de Vader. Dat was de man van Maria. Hij was degene die ervoor zorgde dat Maria een zoon met de naam Jezus of Joshua, Yeshua kreeg. God de Vader was in feite de man van Maria. Vindt u dat aanstootgevend wat ik zeg? Maria representeerde Israël. Want zoals u weet uit het oude testament ging God de Vader... ...een huwelijksverbond aan met het volk Israël. En zoals ik al zei... ...Maria representeerde geheel Israël als ouder van de Messias. De Messias zou uit Israël geboren worden, staat op vele plaatsen in de Bijbel. Ik ga u er één geven, Deuteronomium 18, vers 15 en vers 18 staat het ook nog. Een profeet uit uw broederen, het gaat over die ene profeet... Hè? Een profeet uit uw broederen zal ik u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. De grootste profeet ooit. Messias. <tossimus> Hoofdstukken 19 van Exodus tot 24. Stelt de enige God aan het slavenvolk Israël een huwelijksverbond voor. Ja, als we dat lezen in Exodus. En het volk accepteerde dat. Exodus 24 vers 7. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. Maar Israël werd spoedig ontrouw aan haar echtgenoot, de God Yahweh. De enige en waarachtige God, haar echtgenoot, Israël, echtgenoot, was Yahweh. Zowel, dat voert nu te ver... Jezaja als Hosea profiteren over het oordeel van God op het trouweloze Israël. Maar met Gods visie van vertrouwen en geloof kijkt Yahweh wel uit naar het moment dat Israël hersteld zal zijn tot eer en zegen van de hele wereld. En dat zal spoedig zijn beslag krijgen gemeente, wanneer Messias terugkomt. Als je een voet op de olijfberg zal staan. Goed, laten we daarom een stap voorwaarts maken naar de meest belangrijke gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. En wat zou dat zijn? Een stap voorwaarts naar de volheid der tijd, de geboorte van de Messias, de Zoon van de Almachtige God. Ik vind het toch wel een van de belangrijkste gebeurtenissen. In Matthäus 1 vers 18 zegt het als volgt. De geboorte van Jezus Christus geschiedde al dus, terwijl zijn moeder Maria onderdrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige geest. Maria was door God de Vader bevrucht, door de kracht van zijn heilige geest. Door het woord en het woord van God, ja, daar was ze door uh, bevrucht. Het woord van God is eigenlijk, ja, in dit geval zou je kunnen zeggen van Gods zaad. Zijn werkzame kracht is vlees geworden, werd een menselijk wezen, werd de eerstgeboren zoon van God, Jezus genoemd door God, of Yeshua, <coughs> Joshua. Laten we duidelijk maken wie de ouders van onze Heer Jezus Christus zijn. Er bestaat geen twijfel dat een geestelijk wezen, de God van het Oude Testament, Yahweh Elohim, de Vader van Jezus is. Dat moet duidelijk zijn. Er bestaat ook geen twijfel dat de menselijk wezen, de macht Maria, de moeder van Jezus was. Daar is ook geen spel tussen te krijgen. De vraag die we ons in dit verband dan ook moeten stellen, wie was Maria en wat zijn haar antecedenten? Maria was een meisje die in Nazareth woonde. toen de engel Gabriel, die door God gezonden was, tot er kwam. in Lucas 1, vers 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden. naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, vers 27. tot een maagd die ondertrouwd was met een man. genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, gij begnadigde, de Heer is met u. Vers 29, zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar, wees niet bevreesd Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, vers 31, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, Yeshua. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genoemd worden en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in... Tot in Aionen. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Maria zeide tegen de engel, hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde, en zeide tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. Wat voor meisje was Maria. Zij representeert alles wat het mooiste is in het Joodse vrouw zijn en moeder zijn. Haar diepe spirituele gevoeligheid. Haar puurheid, haar geloof en gehoorzaamheid aan de goddelijke wil. Haar punctuele aandacht voor de training van haar zoon in de religieuze tradities van haar volk, zoals later bleek. Haar loyaliteit aan hem, wat evident bleek door haar aanwezigheid bij het kruis... Zelfs toen zij deze actie van haar zoon niet begreep. Deze zaken markeren haar als een persoon van buitengewoon hoogstaande kwaliteit en niveau. Hoewel de Bijbel niet specifiek is over haar achtergrond, was ze een devote Joodse. En er is uitvoerig bewijs dat ze tot de koninklijke Davidische lijn behoorde. We kunnen de kritische vraag stellen: wat was de relatie tussen God en Maria? Hoe moeten we deze relatie bezien, beschouwen? Pleegde God hoerij met een vrouw die al een ondertrouw was, met een andere man? Absoluut niet gemeente. Want God was de vader van Jezus. En Maria was de moeder van Jezus. En daarom kunnen we Maria als de vrouw of echtgenote van God zien, wat ik zo even al zei. Dat klinkt godslastelijk. Maar we zijn wel gewend aan de uitdrukking, de Romese-katholieke uitdrukking. Ik weet niet of er iemand van die Room-Katholiek geweest is. Maria de moeder gods. Fout. Hè? Hartstikke fout. Dus Maria is niet de moeder Gods. Maria is, zou je kunnen beter zeggen, de vrouwen De vrouw van God. Maria was een Israëlitische vrouw en als zodanig representeerde zij het gehele volk Israël. In die lijn moet u het zien, gemeente. Zij was door God uitverkoren om, zoals ze tegenwoordig zeggen, een draagmoeder te zijn van de messias. En geboorte te geven aan de eerstgeboren zoon van de Almachtige. Dat is moeilijk te begrijpen. Voor mensen die in een heilige drie-eenheid geloven. of een absoluut heiders geloven zoals u hopelijk weet. Maar God is een gemeente gezin. God heeft een gemeente bedoel ik. Heeft een, heeft een gezin. Er is een man. Er is een vrouw. Er is een kind. Er is een almachtige God. De vader. En er is een vrouw. Israël. Gerepresenteerd door Maria. En er is een zoon. Yeshua. Mashiach. Zowel de zoon des mensen als wel de zoon van God genoemd. En Maria vervulde namens heel Israël het oorspronkelijke huwelijksverbond. Wat ook gehoorzaamheid en trouw vereiste. Het oorspronkelijke huwelijksverbond. Kijk maar eens naar wat Maria's antwoord was aan de engel in Lukas 1 vers 38. En Maria zei, zie... De dienst mag des heren, mij geschieden naar uw woord. Zij, Abraham ook niet woorden van die strekking. En de engel ging van haar heen. Gemeente God zal op zijn eigen tijd zijn eigenzinnige dwarse echtgenoot Israël terugnemen. Als ze zich bekeert en terugkeert naar haar man. Met hoofdletters. In dezelfde houding en onderwerping die Maria aan de dag legde. Dus Israël heeft nog een lange weg te gaan. En met Israël bedoel ik niet alleen het land Israël. Want nu waar de meestal joden wonen. Maar ook de westerse democratieën. Zij erkennen de Allerhoogste niet. En er komt een tijd dat zij in dezelfde houding als Maria zullen zijn. Vol van geloof en vertrouwen. Eigenlijk is, zal dat de tijd zijn, daar heb ik de vorige keer over gesproken. Dat het hele volk Israël de naam boven alle naam zal aanroepen. En dat is pas bij de terugkeer van Yeshua, zoals u weet. De vorige keer over gesproken. Zullen we zijn echte naam aanroepen? En dat mag dan zijn... Het Mag dan zijn Yeshua. Want Yeshua is hetzelfde. Ik denk dezelfde naam eigenlijk als Yahweh. Yahweh Red. Maria's relatie met Jozef was gebaseerd op een fysiek huwelijksverbond. Haar relatie met God de Vader... ...was Gebaseerd op een geestelijke huwelijksband. Mag ik zeggen, het nieuwe verbond. Wat een geweldige vrouw was deze nazaat van Rut. Ik ben ervan overtuigd dat zij dezelfde kwaliteiten of nog betere had dan haar grootmoeder Rut. Hopelijk begrijpen wij ook nu nog meer waarom Rut de zuiverheid van lijn gehad moet hebben om de afstammeling van het verbondsvolk Israël, want zij was geen Moabitische. Niet alleen is uit haar de Messias, de Zoon van God geboren, maar was ook haar achterkleinkind Maria als representerend het ganse volk Israël, in feite zelfs de echtgenote in Owee, van God de Vader, de schepper van het universum, de schepper van de mensheid. En wat een fantastisch plan begint zich dan voor onze ogen te ontrafelen. En Christus zelf is ook weer een huwelijksband aangegaan. En gaat hij aan, en wel met de kerk van God, de Ecclesia, op die mooie Pinksterdag. In 30 na Christus zeg maar. En dat zal hij ook aangaan met geestelijk Israël. En die zijn allemaal puur in een lijn van welk volk zij ook mogen afstammen. Zowel Joden als Grieken als heidenen. Zien we eruit. Dat gaat nog gebeuren. Wat hebben we vandaag gezien gemeente? Concluderend. De zuivere afstamming van de Messias en we begrijpen ook waarom. De vrouwen Rut en Maria als familie. Veel gelijkenissen vertonend. Israël ook als vrouw. Maar de ontrouwe huwelijkspartner van God de Vader in het Oude Testament. Later zal Israël wel trouw zijn... Een God de Vader en een Messias. Conclusie. De almachtige God. De Vader. De enige God van Abraham, Isaac en Jacob. De schepper van hemel en aarde. Was en is nog steeds getrouwd met de twaalf stammen van Israël. Onder het oude verbond. Gescheiden van zijn vrouw Israël. Ja. Maar zijn liefde voor haar is onwankelbaar. Voor altijd. Uiteindelijk. Zal Israël zijn vrouw zich bekeren. En zal Israël erkennen haar eigen zoon, de Messias. En zal terugkeren naar haar echtgenoot Yahweh. Die haar met open armen zal ontvangen. God vergeet zijn volk niet. Hij ziet naar dat moment uit. Yahweh Elohim. Godelmachtig ging een huwelijksverbond aan. Met de fysieke kerk van God. Met Israël. Lees Maria. En als man en vrouw hadden ze hun eerstgeboren zoon, Yeshua. Die werd geboren in de volle der tijd, 2000 jaar geleden. Jezus, de zoon van God, is met de geestelijke kerk van God een huwelijk aangegaan. Zowel Israël, Joden en Heidenen. En als echtgenoot en vrouw zullen zij hun eerste kinderen hebben nadat hun huwelijk, zoals ze dat zo mooi zeggen, geconsumeerd is. In de komende bruiloft van het lam, zegt het koninkrijk. Dan zullen vele kindertjes geboren worden. Eerstelingen, maar ook tweedelingen. Want als ze eerstelingen zijn, zijn er ook tweedelingen en derdelingen. Maar de eerstgeborene zal altijd Joshua, Yeshua, de Messias blijven. God de Vader, gemeente, had geen zoon zonder een vrouw. Dat is wat onder andere de drie eenheid leert. De insteek van het huwelijk is altijd hetzelfde gebleven. Althans Gods insteek. Niet man, man, kind. Ook niet vrouw, vrouw, kind. Dat is dienstfunctioneel. Een man, vrouw, zoon. God de Vader had geen zoon zonder een vrouw. Israël, Maria. Het woord van Yahweh werd de zoon van God. Die als mens leefde op deze aarde zonder te zondigen. Leed aan het kruis en stierf om zo voor onze zonde verzoening te doen. Hij was de Isaac, het perfecte offer. Denkt u gemeente, dan zie ik alweer uit naar Pascha. Dat het makkelijk was voor zijn vader om hem zo te zien lijden en sterven. Een geweldige man, een zoon hij was. Maar hij werd daarna opgewekt door zijn vader uit de dood. En is ten hemel opgevaren van waar hij zal terugkeren voor de bruiloft van het lam. Ik lees u voor als laatste openbaringen. Toch nog een tekst inderdaad uit het Nieuwe Testament. <tacht> Openbaringen 19, vers 6 en 7. Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap aanvaard. Laten wij blijden zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Laten we dat doen, gemeente, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Gemeente, zullen wij aanwezig zijn? Laten we in ieder geval... Doen wat in ons vermogen ligt.